Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf komend weekend geldt geen plas zonder coronapas. Mensen die op een terras zitten kunnen na het ingaan van de nieuwe coronaregels niet zomaar naar binnen lopen als ze naar de wc moeten. Ze moeten dan een groen vinkje in de corona check app laten zien. Volgens demissionair minister De Jonge komt dat door de wens van de Tweede Kamer. De kamer zei, doe nou niet op die terrassen, maar alleen binnen in de horeca. Dat kan, maar dan is de consequentie inderdaad dat in veel gevallen het zo zal zijn dat als je even naar het toilet moet, dat je hem alsnog moet laten zien. Dat klopt. Dat is en... echt de praktische aangemoeder. Ja, ja, natuurlijk. Hij vindt het zelf ook onhandig, zegt hij, maar het kan niet anders. Ook als je binnen wil afrekenen, dan zou je de app moeten laten zien. Een heftige mishandeling in Eindhoven, gisteravond. Een groep mannen ging daar een huis binnen, waarna ze de twee bewoners te lijf gingen met hamers. Buurtbewoners zijn geschrokken. Ik heb een years old dochter en ze was schrokken. Het is vaker onrustig in de straat. Eerder dit jaar rende er een man door de straat die zichzelf in brand had gestoken. Hij zou hetzelfde huis binnen zijn gegaan als waar de mishandeling was. Zwangeren, mensen met ernstig overgewicht en mensen met dementie kunnen zich volgende maand aanmelden bij de huisarts voor de griepprik... Er zijn komend griepseizoen 4,8 miljoen vaccinaties ingekocht. Dat betekent dat 75% van de risicogroepen ingeënt kan worden. De jongeren die eerder deze maand in nazi-kleding en met jodensterren door Urk liepen, hebben sorry gezegd. Ze zijn in gesprek gegaan met Loes van 80, een plaatsgenoot uit Urk, die zelf Joods is en de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. Eerder vertelde ze al dat ze de actie van de jongens compleet geschift vond. Mijn dochter las dat gisteravond tevoeren, dat bericht. Nou, We hebben tegen elkaar zitten schelden. Wat, wat, wat is dit? Wat, wat een stelletje maloten. Waarom hebben ze niks geleerd?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 een beetje beloofd hè, dat we deze plaat nog zouden gaan draaien. Dus belofte maakt schuld bij deze, de Pasadena Dream Band. En hey ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Een van uh, de leuke plaatjes uh, die over uh, ons prachtige dorp Zandvoort... en geen Amsterdam Beach is uh, gemaakt. Dat hebben we ook weer uh, verteld zo aan het begin van het derde uur, uh, Albert-Jan. Zonnetje schijnt lekker, een graadje of 21. Eigenlijk hadden we gewoon een terrasje moeten pakken hè, op dit moment... Uh, nee, nu we ja, de mogelijkheid nog hebben. Wij niet. Zodra de zon schijnt uh, gaan nou, wij eruit. Zitten wij binnen? Zitten wij binnen. Wat gaan we in de derde uur allemaal nog doen? Nou, ik kreeg net op de ZFM-app, uh, CFM-app, uh, die is gratis te downloaden is... een uh, breaking news. Oh? Want uh, er is een trouwring gevonden op de boulevard. Uh, vandaag heeft een alerte voorbijganger een gouden trouwring aangetroffen... op de boulevard Bernard in Zandvoort. Aangezien de gemeente gesloten is in het weekend... heeft de politie Kennemer Kust. De ring tijdelijk in bewaring genomen. De ring werd, uh, uh, wordt maandag naar de gemeente Zandvoort gebracht. De ring heeft twee inscripties. Eén met de naam van de bruid en de trouwdatum. En deze da datum betreft 19 februari 1971. De eigenaar kan vast vertellen welke naam uh, hierbij hoort. En is van harte welkom om de ring op te halen bij het politiebureau in Zandvoort. Delen, mocht u de berichten lezen, kunt u het uiteraard delen of contact opnemen via 0900 8844. 0900 8844. Maar ja, misschien is die wel expres daar neergegooid. Kan natuurlijk ook? Ja, of van diefstal afkomstig. Zo, kan allemaal. In ieder geval, de trouwdatum was 19 februari 1971. Tot zover het Breaking News. Ja, en uh, nog meer breaking news, want uh, dat betreft uh, kwart voor vijf natuurlijk, uh, einde aan het tijdperk. Ja, ja nee, de liefhebbers van. Was... Ja, ik zit er wel mee hoor. Ja, nee, oké. Okay. Jij, met... jij moet nadenken over het nummer wat je daarna wil draaien. Ja. Is This is the end. <laughs> <laughs> nou, mijn voorbeeld. Ja, nou, the end of the roads hebben we ook nog. <laughs> ja, nee, de, dus uh, het gedicht van de dag, uh, luisteraars en kijkers. Kwart voor vijf is het zover. Het is uh, absoluut autobiografisch. En uh, onder de pakkende titel Einde van een tijdperk. Dus ik zou zeggen, pak de zakdoekjes er maar vast bij. Goed, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En vorige week hadden we Pim. En nou, we, hadden hem, we hadden hem nog niet uitgezonden vorige week, zaterdag. Of Pim had een thuis gevonden. Dus er wordt goed geluisterd naar Zandvoort op zaterdag... dan wel Zandvoort op zondag. Dus deze week hebben we een nieuw dier van de week... en die luistert naar de naam Levi. Verder hebben we een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. We kijken samen met Daniel Ricciardo even terug, terug naar de race van Monza. En we hebben ook nog een commentaar van de baas van Red Bull... Over het, de, ...over het feit dat wellicht ook Hamilton straf had moeten krijgen. Dat allemaal tijdens pit reports rond de kwart over vier. De Dutch Open Golf, momenteel nog steeds de Zweed Bromberg ruim aan kop met uh, min 18. En nummer twee heeft min 14. En de best genoteerde Nederlander, die had ik net voor staan, maar toen kwam het breaking news binnen... Uh, Daar gaan we even naar kijken. Uh, de Dutch Open, de, nog steeds, dus hij is inmiddels ge, gefinished. En dan heb ik het over Darius van Driel. Die uh, is binnengekomen op min 12 op deze derde dag en staat daardoor gedeeld vierde. Hij maakte een Eagle op de, de vierde hole en een Birdies op uh, 7, 9, 10 en, uh, en uh, 10 en de 12. 14, helaas een bogey, maar hij eindigde weer met een birdie. Dus totaal scoren over de afgelopen dagen in totaal een gedeeld vierde plek voorlopig voor Darius van Driel. Dat is knap. Ja, zoals u weet of niet weet, uh, uh, Joost Luiten uh, overleefde de kut niet. Die had te veel slagen, dus die was na twee dagen helaas uit de Dutch Open lijst geschrapt. Eh, uh, Pitt Report, Dutch Golf. Kwart voor vijf, natuurlijk het gedicht van de dag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel. En als uh, de camping uh, inmiddels weer helemaal weggehaald is. Uh, hier in Zandvoort op uh, de golfbaan. Dan kan uh, Joost Luiten daar altijd even een balletje slaan. Want uh, ja, dat las ik laatst in een uh, artikel. Het connecties die ook, daar, hè? Dat hij ook. Uh, uh, uh, ja, uh, ja uh, dat hij daar geregeld aanwezig is. Uh, yeah. dus, Waarschijnlijk uh, komt hij weer lekker naar Southport toe. Misschien wordt hij daar wel teaching pro. Ja, je weet het nooit. Eigenaar van het uh, golfpark kan ook nog. Spannend. Disco Klassieker uit de jaren 80... van uh, Lina Lewis en Claire Staal. Straks uh, het einde van het tijdperk. Uh, zo rond kwart voor vijf. Ik moet er een klein beetje om lachen... omdat, het zo, uh, omdat we er zo mee bezig zijn. Maar ik hoop een happy ending... Als het dan toch een uh, einde moet zijn, uh, Albert Jan, dan maar een happy ending. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Kwart over vier geweest, ja. Als, uh, trouwe luisteraar van dit uh, radioprogramma: Zondag op zaterdag. Of Zandvoort op zondag, want ook morgen zijn we er gewoon weer. Uh. Dan uh, hoor je zo rond uh, kwart over vier het nieuws uit uh, de pitstraat... van uh, onder meer de Formule 1 en de andere autosporten. Daniel Ricciardo won afgelopen weekend voor het eerst in ruim drie jaar een Grand Prix. De Australier is nog dagen later nog altijd in de band van zijn overwinning in Monza. Sinds zijn zegen heeft hij amper geslapen, aldus Daniel. Dat komt niet door het feesten, zo benadrukt de Formule 1 coureur van McLaren tegenover de BBC. Het komt gewoon door de opwinding.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 Lewis Hamilton had ook een straf moeten krijgen voor de botsing met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië. Dat zegt teambaas Christian Horner van Red Bull in zijn column op de website van de renstal. Beide coureurs hadden een aandeel in de botsing. Het is dan lastig om de een daar meer de schuld van te geven dan de ander. Als de VIA een statement had willen maken hadden ze beide coureurs dezelfde straf kunnen geven. De stewards kwamen echter tot de conclusie dat de aanrijding halfwege de race vooral Verstappen viel aan te rekenen. De Nederlandse coureur van Red Bull moet daarom volgende week bij de grote prijs van Rusland in Sochi voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling. Omdat ze vonden dat de fout vooral bij Max lag en hij de race niet finishte, was de enige optie om hem een gridstraf te geven en die accepteren we al dus Horner. Ook zegt de teambaas van Verstappen dat we momenteel kijken naar een van de grootste onderlinge strijd ooit. Niet alleen binnen de Formule 1, maar binnen de sportwereld voor een hele generatie. Het is intens en de inzet is hoog. Het is enorm competitief en niets wordt opgegeven zonder een gevecht van beide kanten. Verstappen en Hamilton raakten elkaar, zoals gezegd, vlak, voor de, vlak na de pitstop van de Mercedes-coureur. Ze belanden in de eerste bocht samen in de grindbak met de Red Bull Bolide van Verstappen bovenop de auto van de Brit. De Nederlander heeft in het WK-klas vijf punten voorsprong... op de zevenvoudig wereldkampioen. Een schrale troost, zou ik zeggen. Jacques Villeneuve laat zich ook niet onbetuigd. Jacques Villeneuve, wereldkampioen van de Formule 1 in 1997... kiest duidelijk voor het kamp Verstappen. Hij vindt dat de coureur van Red Bull naar de Grand Prix van Italië alleen gestraft wordt... omdat hij bij zijn actie bovenop de Mercedes van Lewis Hamilton geëindigd is... Afgelopen, afgelopen weekend werd Max, zoals u weet... verantwoordelijk gehouden voor de aanrijding tussen hemzelf en Hamilton... die het einde betekende van de race voor beide Kempenharen. Villeneuve vindt dat de stewards zich te veel hebben laten leiden... door de gevolgen van een crash... en niet door de actie van Verstappen zelf. Max had niet gestraft mogen worden... al dus Villeneuve aan de Italiaanse Corradella della Sera. Zoveel fouten van Lewis. Je kunt zien dat hij niet meer gewend is om een tegenstander te hebben. Hij vervolgde. Op Monza waren er twee spelers in het spel. Max was agressief. Hij had de chicane kunnen aansnijden, maar dan had hij zijn positie moeten opgeven. Lewis had 10 centimeter extra kunnen laten, maar hij wilde voorop blijven. Het voelde als een straf op basis van intenties. Je kunt iemand niet straffen omdat hij het expres doet... als het contact al begint meters voordat de manoeuvre opzettelijk wordt... Goed, nog even een blik op de stand voor volgende week. Nou, dat is dus het is dus het verschil tussen Max en Lewis, niks veranderd. Max met 226,5 punt. Op de tweede plek Lewis Hamilton met 221,5 punt. Op de derde plek weer Valtteri Bottas met 141. Op de vierde Lendel Norris met 132. En als we dan even kijken waar de winnaar uh, zich terugvindt... dat is Daniel Ricciardo, die vindt zichzelf terug op plek 8. Met 83 punten. Ik zou zeggen, op naar Sochi. Zo is het maar net. Wij gaan naar Rusland toe. En je weet nooit wat daar allemaal kan gaan gebeuren. En vandaar ook deze we houden. should have known Dan gaan we volgende week naar uh, Sochi met uh, The Bullets and the Russian Spy and I. Je weet het, maar het Max is in ieder geval klaar voor het duel met uh, Lewis Hamilton. Ja, de chansons die hangen we mij toch uh, bezig, net als uh, het einde van de tijdperk. Maar eerst naar de Franse chanson. A vous c'est troublant Je noierais bien, c'est pour dix ans Mais j'en prendrai pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans C'est Saint-Blanc. A vous, peignoir, que c'est troublant. A oh, oh. vous, c'est troublant. nog dat je met je ouders uh, richting uh, Zuid-Frankrijk reed in een uh, oude auto en daar dus zat je achterin en die reis duurde maar en duurde maar. En uit de speakers kwam allemaal van dit soort uh, muziek de hele tijd, uh, Albert-Jan. Ja. Jill en Claire hoorde je en uh, Helen uh, inderdaad een echte klassieker, een Franse Jean Song, een van de beste aller tijden. Althans, hij staat wel in, in ieder geval de top 100. Laten we het niet overdrijven, maar daar staat hij zeker in. Het is half vijf geworden, dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding? Levi. Een Levi is een gecastreerde reu van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden is hij in het asiel terechtgekomen... en daar kon hij echt niks aan doen. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het snel wat spannend. Als ik je ken, dan ben ik een blije ei...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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Levi verdient een thuis. Zo is het Albert-Jan. En van uh, Levi gaan we meteen naar uh, Dusty. Hier is uh, Dusty Springfield. Terug naar 1966. Music is all yours on ZFM. Regius, er waren twee gouden ouden op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste, dat Springfield. Ja, maar je toch vroeger heel vroeger hadden we een programmaleider die uh, tegen zijn medewerkers zei dat het verplicht was om twee ouden... Minimaal twee per uur. Ja, ja. en die luisterde naar, naar, naar, naar, naar de naam Rob Harms. Ja, ja, ja, ja, die ken ik nog. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hele goede hele ja, vent. Ik denk dat we dit weer moeten invoeren. Ja, nee, het is heerlijk. Dus... Uh, wij houden ervan, dus op zaterdag en zondagmiddag komen ze geregeld langs. Want daarna draaien we nog Paul McCartney en Steven Wonder en Ebony en Ivory. Het is bijna zover hè? Einde ja. van het tijdperk breekt aan dan. Nog even, nog even een, even een sportief mededeling voor de, voor de kids. Want in week van 6 september hebben alle basisschoolleerlingen in Zandvoort... van Shorts Sportief en Shorts Creatief de allereerste Shorts boekjes ontvangen. En hiermee kunnen ze dit schooljaar veelal gratis... ruim 30 sport- en cultuuractiviteiten ontdekken. In het shortsboekje wordt het sport- en cultuuraanbod gepresenteerd... waar leerlingen van de groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Zandvoort... vanaf 20 september op in kunnen schrijven via de website www.noordhollandactief.nl www.noordhollandactief.nl Het is voor het eerst dat in Zandvoort het sport- en cultuurstimuleringsproject... ...van wordt aangeboden. Nou, geweldig initiatief. Zo is het. Dus uh, ja, leuk voor, uh, voor de kinderen. Deze plaat die komt in één bij een uh, reclame terug. Een uh, Bacardi-reclame volgens mij. Ken je die of niet? Nee, ik ken hem niet. Maar het uh, draait een, een hele speciaal uitvoer. Althans, een uh, andere zangeres cover, heeft het op, opnieuw uh, ingezongen. Dat nummer ook best wel leuk. Maar uh, een beetje te vlot voor jou, denk ik. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Na, na. Wij houden het gewoon op uh, het origineel. Hier de conga. Check your body, baby. Do the conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't Ik hoop het, dan dat heel veel mensen precies om kwart voor vijf gaan inschakelen. Omdat je natuurlijk flink het gedicht van de dag van vandaag gepromoot hebt. Einde van dit tijdperk. Kun je er alvast wat overklappen of niet? 23 jaar waren ze samen. 23 jaar waren ze samen. Oh jee, oh jee, een scheiding. Toch geen scheiding, hè? Wel. Emotioneel Wel. Oeh, oké. Okay. Nou, zo dadelijk uh, krijgen we er meer over te horen, maar eerst deze disco-klassieker. Met dit uh, mooie melodiek is het dan uh, eindelijk zover, hè, ja. Want wat gaat er gebeuren, het einde van een uh, tijdperk? Het gedicht van de dag van vandaag heet ook zo: einde van een tijdperk. Was, had je, was had het je bevallige snoetje? Of dat leuke kontje dat me in verrukking bracht? En destijds, destijds deed vallen voor je pracht. Daar ben ik tot op heden uitgekomen. En nu sta je... Nu sta je daar op non-actief. Na een half mensenleven trouwe dienst. Beetje mat. Beetje dof in je vel. Half afgesleten pantoffels. Slapjes en verweerd. De kleren vuil van het zweet. Aan zitvlak en schouders gescheurd van de sleet. Erko. Daarvan had men toen nog niet geen weet. Nu zijn de lichtjes in je ogen uitgedoofd. Op rust. Genoeg uitgesloofd. Maar de sfeer en die typische geur. Het hartzoemende motortje. Die, die doet nog steeds mijn hart wellustig lustig Als ik terugdenk aan al die mooie herinneringen. Wiegend in je armen als een grote meneer. Door Drentse velden en heuvels, op en neer. Langs winderige kusten, puffend, blazend, kreunend. Van de zomerste hitte of in opperste vervoering. Hield je strak in de gaten, met klamme handen rond je middel gevat. Jij bent de buis, de baas, fluisterde je met plezier. Wijs me de weg, waar je gaat, ik volg. Niet te snel, niet te snel. Zo niet begint het te zuipen als een tempelier. Ja, je had in glorietijden moeten aanschouwen. Overal waar je kwam had je veel bekijks. Opgedirkt als een kleurige pauw. Orgastische kreten en een brullend gehuil. Persend uit je volle borst. Als je op de staart trapte, kreeg je dorst.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 Dat waren de woelige jaren. Maar oude liefde roest niet. De buil en bups erbij nemen. En eerlijk is eerlijk. In de steek liet je me soms. God schiep de vrouw. Maar de schepper van dit alles vernuftig schoons. Moet waarlijk, waarlijk een duivel zijn geweest. Als dat gaan doen, als ze het te gek gaan doen, dan zetten we ze het gewoon in de verkoop. Is dat een idee? She drives me crazy naar uh, inderdaad, uh, ja, het einde van het tijdperk. Gecondoleerd wou ik bijna zeggen, maar... Uh, nee, aan de andere kant ook weer goed. Er is in ieder geval één heel erg blij. Want als, als we het goed hebben begrepen, ging het over de, de verkoop van de oldtimer. Die heb ik uh, vorige week verkocht. Maar mijn echtgenoot is erg blij. Nou... Ja, nou ik nog. <laughs> komt goed, komt goed, komt goed. Ja, dat zeg je. Ja, wel, want, gevolgd. ja, je volgende, ja volgende week zaterdag hebben we bijvoorbeeld... een hele leuke uitzending uh, vanaf... altijd maar. Ja. Vanaf vier uur hebben we een speciale uitzending. Kan je er alvast uh, wat over verstoppen? Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, uh, ja, na anderhalf jaar ondergedoken te zijn geweest. En, uh, uh, uh, ook voor de corona natuurlijk. Uh, ja, komt hij natuurlijk uh, uh, uh, uh, weer terug. En uh, volgende week tussen vier en vijf krijgen we onze huisdichter, noem ik het altijd, waar Marco Temes op bezoek. Want die heeft natuurlijk de afgelopen periode niet stilgestaan. Want naast de poëzie bundel Zwevende Delen, dat zijn ongeveer 800 gedichten, verschijnt binnenkort ook Spectrum, een chronologisch overzicht van inzicht in spreuken, aforismen en gedachten. En uh, daar gaan we gezellig uitgebreid volgende week zaterdag tussen 4 en 5 met Marco uh, over uh, ja, redetwisten of in ieder geval uh, kijken wat er allemaal ge ge gebeurd is... en wat het geworden is. Weet je wat een aforisme was? Daar, daar, dat heb ik geweten, maar... Uh... Nou, dat zijn een soort, soort levenswijsheden... In, een, uh, in één zin of in twee zinnen, maar heel kort. En hij heeft er iets van, uh, even kijken, 3030 uh, gemaakt. Zo! Dus ik denk <laughs> dat we wat gaan uitlopen dan. Maar uh, nee, volgende week tussen 4 en 5, Marco Temes live in de studio... En dan gaan we eens even de zaak weer oppakken. Nou, wij hebben het nog heel druk, want Fred die gaat zo meteen vertellen wat hij uh, allemaal nog uh, gaat doen. Ja. Maar eerst gaan we de plaat draaien. Weet u nog, jongens, die ik vorige week draaide. En toen stonden jullie me raar uh, aan te kijken. De plaats van uh, Donny en uh, René Vroger. En in één keer een mega hit, hè? Ja, ja ik voelde dat natuurlijk al lang aan. Maar we gaan hem nog een keer draaien, hoor. Oké. En ik gebruik mijn Ja, Fred, ja. kom jij ja. even binnen, hè?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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef, kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Arif. Het is altijd een feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René Plank die merry door de week. Hey Je wil niet weten wat hij in het weekend race. Arif.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 Ik heb die bron gepakt, een raisje zongepakt. Voor ik ging heb ik een donker op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat ik heb. Nou, als je aan het uh, meekijken bent op de webcam van uh, CFM, dan zie je dat Albert Jan wel zin heeft in een feestje. Boel gepakt, je, hoor, de zingel van uh, Donny en uh, René Vroger. Inderdaad, een hele grote hit. Maar uh, andere grote hits uh, die bewaren wij nog even voor ze dadelijk na vijf uur was. Want... Hij is inmiddels aangeschoven, Fred. Hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles weer overleefd, de week. Ja, heerlijk. Ja, hard gewerkt. Hard gewerkt. Ja, nu Het is verder wel een beetje rustig. Bij je. Nu, nu, nu heb ik even rust nodig. Ja, en dan kom je radio maken. Ik heb gewoon vrouwen afgezet en, Kijk. en ik ga naar de radio. Heel, heel goed, heel goed. Heel verstandig. Ik had die altar maar toch moeten houden. Ja, nou ja, ja. En als ze lastig worden, ja. zit je ze gewoon in de verkoop. Hè. Dat zei ik al. grappig. ik ga even naar de auto. Oké, okay, nou. Uh, Fred, je, je bent er weer. Wat ga je vanmiddag allemaal doen na ja, vijf uur? We gaan uh, in ieder geval uh, wat uh, telefoontjes plegen. En uh, dat is uh, ja, de formatie zus. De twee zusjes. Die zouden eigenlijk vorige week al uh, gebeld hebben. Maar uh, ja, daar zijn we gewoon niet aan toegekomen. Dus dat doen we vandaag. Uh, Ron van Hoofd gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet uh, Ik doe alles wat ik wil. En Stefan Mondial, die gaan we ook bellen. Uh, zijn nieuwe single heet Al mijn dromen. Uh, Stefan okay. Mondial is al uh, ja, uh, wat vaker in de studio geweest hier. Dus die kennen we ook persoonlijk. Nou, dat wordt weer een hele mooie uitzending. Even uh, voor jou, want wij hebben een hele verkeerde plaat voor uh, volgende week. Heb jij die, die, die, die, die titel nog? Uh... Ja, dat wordt volgende week. Ja, iets, iets gaan we er volgende week mee doen, toch? Of ja, morgen ja, ja, of volgende week? Ja, nou, dat, dat weet ik nog niet. Ik denk dat, dat ik de, van die van vandaag even in de herhaling gooi. Raymond Hermans. Ja, klopt. Voel je wat ik voel? Hey. Hey. Nee, nou, hey. hey. die, die is fout, hoor. Dat wordt maar een gedicht, jongen. Dat wordt maar een gedicht. Die, die is fout. <laughs> nou ja, maar bij jou ook uh, lekkere muziek zo, zo meteen ja, naar dus, dus vijf Is er iets van onderdeel van de foute hit of zo? Ja, nou ja, dat heb ik ook naar Albert Jan <laughs> toegeschreven. Inderdaad, ik heb weer een foute, foute, foute plaat gevonden. Dat wil je niet weten. Dus, uh, Oké, okay, nou, we gaan luisteren. De foute top 25 staat hier. Nee, nee, de sterren top 25. Dus uh, valt best mee. Oké. Okay. Misschien niet ideetje. Ja, wij gaan uh, op naar jouw uh, uitzending en wij zijn er morgen weer. Obert-Jan? tussen 2 en 5 met de topper. PSV. De, oh, Feyenoord. ik denk de, de toppers. Nee. Ik denk, nee. <laughs> Krijgen we dat ook nog? Nee, met natuurlijk met voetbal. eredivisie Vierde dag van het Dutch uh, Open. Dan heb ik het over uh, golf uh, en uh, natuurlijk nog het Zandvoorts nieuws. Uh, we gaan de regio in. Er komen levende kreeften op de Amsterdamse markt Komen we tegen. In ieder geval in de tweede uur morgen. Dus Z CFM in de regio. Pit Report. Genoeg reden om, om morgen te blijven luisteren en kijken naar Zandvoort op zondag. Wij zeggen tot morgen. Dag. Doei doei. Some in They can really make you made. Other things just make you swear and curse.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 If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, that'd be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the prize. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.